Nachtkijkers met Willem de Gelder. Een speciale paasnachtkijkers vandaag. Het is namelijk Pasen. En dat kunnen we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. Ik heb twee theologen uitgenodigd in deze uitzending. Ja, ze werden net mislukte vloggers genoemd, maar ze zijn daadwerkelijk theoloog. Um, en dan denkt u vast twee grijze mannen. Nou, nee, dat valt eigenlijk wel mee. Twee jonge frisse denkers. De komende uren ga ik het hen hebben over Pasen en over de steeds afnemende rol van religie in deze moderne wereld. jan Wille van der Straten en Alleen Verhey. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey, Goedemorgen is het eigenlijk. Goedenacht. Nou werd er net al gezegd, de mislukte vloggers. Nou zie ik jou, Jan Willem, wel met allerlei uh, vlogapparatuur en zo hier. Uh... Ik heb hem altijd bij me. Foto's maken, filmpjes. Oké, okay, dus er gaat ook uh, van deze uitzending op een gegeven moment een vlog online komen? Ja, misschien wel. Oké, okay, nou, als we wat leuk zeggen, hè? dat is dan het belangrijkste. Ja, leuk. Goed, uh, de komende twee uur dus uh, over Pasen en de afnemende rol van religie in deze maatschappij. Ja, en om het even voor te stellen. Jan Willem van der Straten, jij staat bekend als dominee Baardmans. Nou zie ik bij jou ook een baard op jouw gezicht. Uh, hoe is die naam zo ooit ontstaan? Nou, het is grappig. Uh, Alain, die hier naast me zit, die plaatste net een foto van drie jaar geleden op zijn Facebook. Toen had ik inderdaad echt nog een reusachtige baard. En, uh, dat was echt een Syrië-ganger baard eigenlijk. Ja, dat was wel heftige, ja. heftige stuff. Ja. Maar... Uh, ja, ik denk, uh, ik werk als theoloog en als uh, dominee figuur, ZZP dominee eigenlijk, uh, word ik, ga ik naar verschillende kerken door het hele land. Uh -huh. En ik denk in de kerk kan wat humor en een knipoog uh, zeker geen kwaad af en toe. Dus um, vanwege de baard uh, heb ik online uh, mezelf dominee baardmans gedoopt. De ZZP dominee, dat, ja. uh, dat klinkt dan wel weer uh, modern. Ja, ja standaard het is natuurlijk iemand die op de postcode actief is. En um, ik ga een beetje op tournee door het hele land. Dat is okay. wel leuk hoor. Een zzp-dominee. Ja. Nou, hoe je dat allemaal regelt, dat hoor we uh, vast later. Ik las op jouw website dat jij op zoek bent... naar een nieuw soort christelijk geloof. Want het oude christelijke geloof voldoet niet meer. Ja, dat zou je dan meteen denken. Nou, meer um, naar het geloof in de wereld van nu... is wat ik de laatste tijd meer gebruik. Um, maar kijk, de, en, en, en het oude geloof werkt niet meer. Het, is natuurlijk, het werkt, al, uh, het werkt al, al duizenden jaren. Maar het is natuurlijk in deze tijd niet meer, in, in ieder geval buiten het christelijke bubbeltje... kom ik er niet heel veel van tegen, van verhalen die heel waardevol zijn. Bijvoorbeeld zelfs Pasen, waar we het vandaag over hebben. En ik probeer dat dan wel... Um, het lijkt een beetje alsof we het vergeten zijn. En ik vind het leuk, ik ben dan een beetje die gast die daarna wijst... en zegt van, kijk, uh, wij, met Alain ook wel... Uh, de jonge garde. Ja, ja, wij zijn altijd wel een beetje de mensen die zeggen van... kijk, daar zit toch wel iets van een parel in of zo, of... Ja. Maar jij hebt het zelf natuurlijk ook moeten ontdekken, Jan-Willem. Als bekeerling, uh, zeg maar. Ja, gelijk wel. Een diepe, zo, ja, je ja, hebt ja. meteen even een, een, een flinke, inderdaad diepe, diepe gaan wortel. Gaan we daar worden? zo nog naartoe? Ja, zeker. Maar daar kunnen we het ook nu wel over hebben. Bekeerling? Nou, kijk, ik heb dus inderdaad van, van huis uit niet uh, het geloof met de paplepel ingegoten. ingegoten? Ingegeven? Ingegoten dat dus. gekregen? Ja. Dat, ja. Oké, okay, nee. want dat is later gekomen? Nee, dus inderdaad... Uh, op mijn, ik was dertien jaar en... Um, ik zat achter mijn computerscherm. Achter mijn, uh, en dat, dat was op een zondagochtend. En ik sloot dat ding aan. En er stond een man in een pak een verhaal te vertellen. Dus ik dacht, ik was 13. ik dacht, oh, het is saai. Het zal iets financieel zijn of zo. En ik vond het zelf niet interessant genoeg om het uh, weer helemaal weg te klikken. Dus ik ging naar het minnetje in plaats van het kruisje mm -hmm. op Windows in het scherm. En dat betekent dat het geluid uh, op de achtergrond doorging. En... Uh, ik was mijn uh, bloedige schietspelletje aan het doen. En die, het bleek dus uh, uh, geen financiële instelling te zijn. Maar een, uh, een, een hele moderne dominee. Een soort televisiedominee uit Amerika. En um, dat heeft me toen. Dat verhaal heeft me toen zo gegrepen. Dat ik wilde meteen weten: van, wat is dit? En hij had het niet meteen over God en over Jezus en dat soort dingen. Want uh, ik denk: als ik dat toen gehoord had. Daar hadden wij thuis niet echt iets mee. Dan had ik al doorgezet. Maar. Uh, hij, had het, hij wist het gewoon mij te raken over de dingen waar ik in het leven nu mee bezig ben. Hè? Dus met onze angsten, hopen, dromen, verlangens. Een beetje menselijke dingen. En toen die koppeling te maken met die, die, die oude bijbelverhalen. En, en, en de diepgang van het christelijk geloof. Dus dat, ja, dat heeft me toen gepakt en nooit meer echt losgelaten. Wat was het nou precies wat je nou zo aantrok in die man, in die dominee? Nou... Het verhaal wat hij schetste, ik stond een beetje op de Ik was dertien, dus sta je op de drempel van de puberteit. Mm -hmm. um, maar ik durfde, die stond voor de deur, maar ik durfde het niet open te doen, als het ware. Want ik vond het, de wereld best een enge plek. En, en ik voelde toch best wel aan dat het leven soms, zeker het, het grote mensenleven met onzekerheden, verantwoordelijkheden um, daar was ik nog lang niet klaar voor. En um, uit het verhaal wat, wat hij vertelde... kwam heel erg een heel ander, andere manier van kijken naar de wereld. Zeg maar nog steeds geen afbreuk doen aan de ellende en aan de gebrokenheid. Maar daar stond ook iets tegenover. Namelijk de god van liefde. Uh, het feit dat het ja, toch een, een beeld dat het leven en het bestaan... dat er wel iets van zin is. Uh, nou ja, goed. Ja, dat, dat heeft me enorm gegrepen. En een soort optimistische, hoopvolle kijk naar dit leven... Zonder afbreuk te doen aan die andere kant, die er zeker is. Mm -hmm. die we ook, denk ik denk, als je het koppelt naar paas, ook op goede vrijdag natuurlijk is dat. Um, ja, dat, dat is wel. Uh, dat is. Dat is uh... nou, eigenlijk ben jij gewoon het levende bewijs van je eigen. Uh zeg maar platgezegd uh, carrièreplan. Want jij zegt, uh, qua dominee Baartmans: wil vertellen aan een seculiere wereld... er komt hoop uit die oude traditie. Ja. Hij hey, maar zelf het levende bewijs. Want je bent zelf een seculiere jongen... Ja, die hoop vond in die traditie. Ja, ja absoluut. Dus je altijd een soort ja. van... Uh, ja, een uh, levend bewijs van je eigen gelijk. <laughs> ja. <laughs> ja, nou ja. ja. En van dat het ook wel, ook wel inderdaad ja, werkt. En ja... Ja. Toch vind ik wel, van een, een dominee die een goed verhaal houdt... naar geloven in God, is toch best wel een grote stap nog. Van een dominee? Ja, dat ja, je het zelf hoort en het zelf ook zeg maar, gaat. Ja, precies. Ja, nee, want dat was wel deel 2. Dus ik zag die man. Ik, en er kwam te, ik werd enorm gegrepen door, door die geloofsinhoud, zeg maar. En tegelijkertijd realiseerde ik me donders goed... dat ik ben een 13-jarige jochie aan de andere kant van de plas. En door uh, de wondere middelen van de technologie in de Media komt iemand op mij via mijn scherm en zit ik alleen in mijn zolderkamer, dat is natuurlijk heel maf. En ik was ook, ik werd ook heel vrolijk en heel de gebeurde. Is het moet er heel gek uitgezien hebben als de camera's in die ruimte stonden. Die dag, want ik was echt een beetje was wel echt een bijzondere ervaring. Maar ik realiseer me dus heel goed dat als hij bijvoorbeeld een ander, uh, want ik dacht altijd dat een dominee, dat is iemand met een uh, gewaad of in ieder geval iets uh, religieus. Uh, dus als hij, als hij een toge aan had gehad, dan had ik waarschijnlijk verder gezet. Maar dat, hij had gekozen voor een pak. Hij had uh, geen kruis op de achtergrond, maar een wereldbol, een hele grote wereldbol. Um, waardoor, waardoor, ik, ja, waardoor ik toch bleef kijken. En hij heeft, Ik, ik realiseer me dat hij echt keuzes had gemaakt in de communicatie. En hij had echt keuzes gemaakt in hoe hij zich presenteerde en hoe hij zijn verhaal presenteerde. En natuurlijk gebruik gemaakt van de tv, hè, van de media. Mm -hmm. Dat doe jij zelf ook allemaal, nu ik je dit zo hoor zeggen. Ja, ja. ja. dus dat, is, dat voelde ik heel, heel snel sterk van... nee, dat, dat wil ik ook op, op die manier gaan ja. doen en aangeven ja. Want misschien zijn er nog wel heel veel jongens en meisjes zoals ik zelf... die er ook niks meer mee. En laten we eerlijk zijn, ja, buiten de christelijke bubbel... kom ik toch heel weinig tegen van, uh, ja. van, van, van, dit, van deze verhalen... Die, die voor mij waanzinnig van ja. waarde zijn. Ja, nou de komende twee uren gaan we het uh, over die verhalen hebben. Als u nou zich afvraagt wie was nou die uh, jongen die er doorheen praten, dat was alleen voor hij, alleen, hè? Jij bent wel opgevoed met het christelijk geloof. Hè? Ja, dat is wel voor mij wel een uh, paplepelverhaal verhaal inderdaad, of net als Obelix uh, die als kindje in de uh, grote ja, ja, toverdrankketel ketel is gevallen. Uh, nou, een beetje wel, ja. Uh, niet, niet erg, maar gewoon mooi. Ja, ik, uh, ik ben als gelovige jong opgevoed. Uh, was niet heel vanzelfsprekend dat ik theoloog zou worden. Maar uh, ik hield als jongetje op de basisschool heel erg van geschiedenis. Ik liep in een trui waar een farao op stond... omdat ik gek was op het oude Egypte. En in de loop van de jaren is dat zeg maar, zo uitgekristalliseerd... dat ik theologie ben gaan studeren na een jaartje geschiedenis. Omdat ik dacht, uh, als ik naar theologie ga studeren... mag ik ook oude verhalen vertellen. Mm -hmm. Maar dan zitten er elke week mensen... die hun eigen leven laten beïnvloeden door die oude verhalen. Dus dat heeft een heel mooie wisselwerking... En, uh, ja, ik vind dat het mooiste vak dat er is. Oké, okay, theologie dus. Um, yes. Jij bent ook lid van het theologische elftal van Dagblad Trouw. Ja. En nou zie ik jou. Ik volg jou ook op Twitter en op andere social media. Ik zie jou de hele tijd. Eigenlijk ruzie maken of discussiëren. Is dat wel <laughs> iets voor een theoloog om ruzie te maken? Mm, ik denk dat uh, veel dominees uh, hebben een pastorale taak. Dat betekent dat je in een kerkje uh, werkt, zeg maar. En mm -hmm. alle mensen daar bij elkaar wilt houden. En dus een zekere vredeliefdheid moet hebben. Ik ben geen dominee van één kerkje. Maar ik ben net als Jan Willem uh, naast me uh, zzp'er. Dat betekent uh, dat ik een vrijere rol heb. En als uh, Vrije theoloog kan ik wat meer ruzie maken. Meer touw trekken in het publieke domein. En ik denk dat dat ook nodig is. Oké, okay, dus dat kan ook de rol van een theoloog zijn... om de boel een beetje op scherp te zetten. Ja, dat denk ik wel, ja. Althans, uh, de voorbeelden in de Bijbel die ik heb... Uh, Jezus zelf bijvoorbeeld was ook niet de meest gezellige persoon... in het publieke domein. Hij ging soms met een zweep langs. Uh, dat doe ik niet. Maar ik wil af en toe wel verbaal scherp optreden, ja. En dat kan heel mooi via Twitter en uh, ja, Je hoort wel van Jezus is de, de meest liefdevolle figuur ooit. Maar jij zegt nu, hij ging wel eens met een zweep langs. Hoe zit dat? Uh, ja, als je van Jezus echt een, een, een knuffelbeer maakt die alleen maar gezellig is... dan wordt hij toch een beetje te, te plat en te cheesy gemaakt, denk ik. Uh, Jezus had ook heel scherpe randjes. Dat komt omdat er op de wereld heel veel uh, rotzooi is. En als je daar niet boos om kan worden... dan, heb je ook, dan mis je ook iets in je ziel, denk ik. Is dat ook dat je dan boos wordt uit liefde misschien ook? Precies, heilige woede noem je dat. Of inderdaad. <laughs> heilige ja. woede? Ja, dat is zo'n term. Is... Of gewoon vergelijk het met uh, ouders die het beste willen voor hun kind. En ah, dus ontzettend pissig worden, worden als zo'n kind rookend thuis komt op <laughs> de elfde uh, verjaardag. Ja, de luisteraar van Radio 1 is wat ouder dan jullie en ook wat ouder dan ik. En wat ik altijd merk in die generatie, dus laten we zeggen de mensen die uh, boven de zestig zijn, is dat er heel veel frustratie leeft over het christelijk geloof. Hoe gaan jullie daarmee om? Ja, dus dat is de generatie die een beetje is weggelopen... bij de kerk ja, in de Ja, 65, ja 60, precies. Ja, ja. Ja. Die romans hebben we Ja, goed, ik zo. denk dat onze generatiegenoten... en dan heb je het over misschien wel twee generaties verder... Uh, hebben helemaal geen oude allergie... Dus hun ouders waren al niet meer kerkelijk. Ja. Uh, onze leeftijdsgenoten zijn opgevoed zonder één grijntje kennis van mm -hmm. dit soort geloof. Dus ook geen allergie. En die kunnen best een verhaal aanhoren horen hierover. Is dat dat ken ik heel erg, ja. ja, absoluut. Dus ik heb helemaal niet weinig te maken met mensen die, uh, als ik vertel wat ik doe, dat, dat er allerlei haren overeind gaan staan of nee. antipathie. Zelden. Uh, meer is het meer een soort, um, moi, uh, so, som, soms onverschilligheid. Van oké, okay, leuk, ik heb ook hobby's. Um, of, of, of, of, uh, maar wat ik leuker vind en wat ik ook regelmatig tegenkom... is zo gewoon interesse van, oké, okay, uh, leuk, weet je, dan word ik uitgenodigd in de Rode Hoed... voor een volstrekt seculier publiek... om een uh, verhaaltje als uh, dominee te komen vertellen. En dan, um, nou, laat hem maar komen, dominee. Misschien een leuk, uh, leuk, ja. uh, leuk verhaal. Het, en, uh, het mag weer, zo'n gevoel er een, een beetje bij. Ja. Ja, ja, ja. En uh, ja, goed, uh, hoogleraar uh, Stefan Paas, hoogleraar theologie... die zegt, het geloof is tegenwoordig een beetje als cricket een exotische hobby van je buurman. Oh, ja. En je denkt van, nou, ik wil best één keer naar je verhaal luisteren. Vind ik leuk op een oh, ja. verjaardag. Ja. Ah, ja, dan hoor je ja. nog eens wat nieuws. Ja. En ik wil ook best één keer komen kijken... als je ja. echt een leuke buur bent. Oh, ja. uh, uh, maar het is ook een beetje vrijblijvend. Want ze, ja. gaan niet, uh, nee. ze gaan niet ineens zelf de Bijbel lezen vaak... of uh, mee naar de kerk. Yeah. Dus ja, goed, er is een soort uh, vrijblijvende uh, belangstelling. Oké, okay, wat even voor duidelijkheid, hoe oud zijn jullie? Alleen? Ik ben 29. 29, Jan Willem? 28. 28. Nou, dat is inderdaad wel wat jonger dan uh, gemiddelde luisteraar. En jij, Willem? Ik ben 27, dus ik behoor tot dezelfde generatie. What? Ja. ja. Um, uh, Paas gaan we het uh, over hebben deze nacht. Hebben jullie nog wat gedaan op uh, eerste paasdag? Ik ben naar de kerk geweest vanochtend als bezoeker. Als bezoeker? bezoeker. Oké, okay, want ja. je stond niet uh, op uh, de kansel, om het zo maar te zeggen. Nee, eh... Uh, als uh, ZZP-theoloog ga ik heel vaak voor in gemeenten, in kerkelijke gemeenten... waar de eigen dominee eventjes uh, vrij is, bijvoorbeeld. Dan val ik in. Maar uh -huh. met Pasen zijn ze allemaal in hun eigen kerk... en dan heb ik vaak weinig uitnodigingen. Dus, ah, ja. Oké, okay. vind je dat dan leuk of juist niet? Ik maar... vind het wel mooi om op bezoek te zijn in een kerk uh, met Pasen. Dan kan ik het Paasfeest nog een soort... Uh, Ontvangen ook in plaats van ja, dat precies, ik Ja, nee, precies. Alleen maar aan het aan, ja. het, het, het, aan elkaar aan het draaien. Ja, nou, tegelijk gaat ga je handen ook jeuken. Want je denkt, ja, dit is een van de hoogtepunten in het kerkelijk jaar. En ik sta hier als theoloog uh, aan de zijlijn. Ik zie Jan Willem knikken. Ja, ja, herkenbaar. En, uh, vorig jaar uh, heb ik de hele paar serie wel uh, vanaf de kansel. Uh, en dit jaar ook als bezoeker. Monopoly termen. Ja, ja, geestig. Oké, zegt ze. theologen hebben het dus, uh, financieel gezien niet zo goed rondpasen. Nee, maar als je een verdienmodel moet maken van kerkdiensten... dan uh, kom je sowieso niet zo ver. Als je, nee. als je, dit is het slechtste wat je kunt doen als je een soort commerciële interesse hebt. Uh, en het ja. laatste ja. wat je moet doen is theoloog worden. Oké, okay, ja. nou Dan kun je nog beter uh, nachtprogramma's in Hilversum gaan maken. Um, zometeen <laughs> ja. gaan we het dus uh, over Pasen hebben. Laten we even een paasplaatje draaien, dan uh, praten we Moi. zo verder. Except Geschikt hè voor Pasen deze What If God Was One of Us van Joan Osborne. Nachtkijkers met Willem de Gelder. Mijn twee gasten zijn nog steeds Jan-Willem van der Straten en Alain Verheij. Ze zijn allebei theoloog en uh, ja, ze doen veel in de media. Dus uh, ik heb ze uitgenodigd om over Pasen te praten. Uh, daar kwam er meteen al via Twitter een berichtje binnen. Uh, we zijn pas tien minuten bezig en het woord gebrokenheid is al gevallen. Theologie bingo. Is dat zijn theologisch uh, bingo woord? Jan-Willem, jij zei het volgens mij. Jij was degene ja, die Ja, ik ben schuldig. Ja, dat is ook iets. Uh, <laughs> ja, ja, ik gebruik het toch ook wel heel veel. Misschien wel een typisch christelijk woord. Dat zou heel goed kunnen, ja. Toch, uh, maar ik moet zeggen, ik zou er wel voor in de bres willen springen. Is dat een goede uitdrukking? Ja, Rekker. dat is een goede uh, uitdrukking. Dat, uh, ja, nee, dus, ik vind het een mooi woord. Gebrokenheid. Want wat bedoel je precies met gebrokenheid? Ja, maar een beetje anders dan kom je bij. Uh, narigheid, ellende, het feit dat we geen chocola kunnen maken van het leven. Het feit dat dingen misgaan. Het ja, gebrokenheid. Van, zeg maar, gewoon als je je mok op de grond gooit en het valt in, in duizend stukjes... dan is die gebroken. En soms kunnen wij ons ook zo voelen. Ja, dus het is een soort erkenning dat de wereld niet... een Prachtig plaatjes. En dat kan ook een gevaar zijn van religie, denk ik. Daarom worden we heel vaak sprookjesvertellers genoemd. Ja. Alsof wij de wereld en het geloof en God en zo zouden voorstellen als een. Uh, plaats waar helemaal niets ergs gebeurt... als je maar genoeg gelooft. Zo, zo zien we dat niet. En daarom gebruiken wij het woord gebrokenheid. Gebrokenheid. Ja. Ik, uh, ja. Laten we een beetje turven hoe vaak we hem nog langs horen. Ja, nu uh, uh, gaan we erop, erop letten. Mooi. Ja. Ja. Ja. Wat, wat zijn nou andere uh, typische theologiewoorden waar we nog op kunnen letten? Ja, Een soort bingo kaart moeten we even ja. maken. Dus dat laten we aan de luisteraars anders. Ja, klopt. Ja. <laughs> nou, luisteraar, thuis, deze, nee? ja, een luisteraar uitdagen om een theologie bingo te maken... met woorden die in deze uitzending worden genoemd. Um, pasen, dat was de aanleiding dat ik jullie heb uitgenodigd. Het was uh, afgelopen dag eerste paasdag. Morgen is het tweede paasdag. Nou, is dus tweede paasdag. Volgens mij gewoon een soort smoes om vrij te hebben, toch? Want uh, Ja, meubelboelevaarddag. Ja, ja, ja. Wat hebben jullie er zelf mee met Pasen, Jo Willem? Vorig jaar uh, heb ik de hele paasserie gepreekt. Dus dan is, word je professioneel voor de uitdaging gesteld... om daar iets zinnigs over te zeggen. En ik moet wel eerlijk bekennen... dat ik vond het toen gewoon persoonlijk. Want het, mijn werk, ik ben natuurlijk een soort beroepsgelovige. Maar mm -hmm. tegelijkertijd is het ook voor mij persoonlijk en ik probeer dat dat hoop altijd dat dat één op één hetzelfde is, maar ik vond het toen best lastig om daar uh, omdat het zo'n het is het belangrijkste feest eigenlijk in het kerkelijke jaar um, en het is zo het is zo gelaagd het is zo dus ik vond het toen best wel lastig om daar wat over te om daar een serie over te maken en over te schrijven, maar dit jaar uh, misschien juist omdat ik slechts als bezoeker het mee mocht maken ja. um, maak ik het wel bewust mee en even om het kort samen te vatten ja um, de, de, de dood uh, en, en de gebrokenheid heeft niet het laatste woord zo ik heb even bewust gebrokenheid ja, ja. nou komen we met het gebrokenheid weer maar wat, wat heeft niet het laatste woord ja hoe, hoe, waarom niet nou dus Pasen is het feest waarbij centraal staat dat uh, Jezus die op Goede Vrijdag gekruisigd is uh, op zondag uh, me, men het graf bezoekt en het graf is leeg mm. uh, Jezus is opgestaan en um, ja ook die dood, die dus, uh, die, dus, die dus niet het laatste woord heeft. Het, een, het nieuw leven. Ja, voor hij Ik moet zeggen, Alain heeft deze week een fantastisch uh, preekje hierover gepubliceerd. En die, die kan het eigenlijk nog beter uitleggen. Ik heb een uitleggen. videopreekje gemaakt, inderdaad, voor Pasen. Dan kun je toch nog een soort gepreekt hebben. Mm -hmm. Namelijk op, op lazarus.nl. Um, nee, ja, goed. Ik vind het ook. Uh, ik zie Pasen elk jaar net iets anders en beleef het altijd net iets anders. Soms zeg ik, het is het uh, afschudden van mijn winterdip. De lente begint weer. Je bent door die dood heen geweest. De mm -hmm. bomen zijn kaal geweest en er komt weer nieuw groen. Jezus uh, is symbool van die opstandingskracht... die in de hele natuur en ook in ieder mensenleven leven is. Maar voordat hij uh, uit de dood opstaat in het verhaal... Uh, gaat hij eerst door heel veel pijn en lijden heen. En dat is het verhaal van uh, ieder mens van de hele wereld. Dat we ja. tegen elkaar zeggen. Uh, je ziet Jezus als een onschuldige martelaar van het vrije woord misschien. Uh -huh. Of uh, van rechtvaardigheid. Zie je hem uh, onschuldig vermoord worden. Door alle machthebbers. Maar hij wordt uiteindelijk in het gelijk gesteld. Omdat hij uh, uit het graf opstond in het mm -hmm. verhaal, en maar dit is, dit is een soort uitleg van van, van ja. ja. Maar wat, wat heb je er dan zelf mee? Ja, wat ik er zelf mee heb, eh, nou, wat ik net al zei: het afschudden van mijn winter, dit maar ook. Het geeft mij heel erg veel hoop, want eh, die ellende op de wereld die die kent iedereen, die kennen we allemaal. Mm -hmm. we kijken naar het nieuws, maar met Pasen vertel je aan elkaar: uh, ja, maar daar houdt het niet mee op. Dat mag niet het laatste woord krijgen. Dat is wat Jan, Jan Willem net al zei. Hm. Uh, toch wordt het weer lente. En toch is er hoop. Pasen is echt een, uh, een en toch uh, ja, ja. feest. Een feest van hoop. Ja, ja. ja absoluut. Heel tof. En ook, ook heel herkenbaar inderdaad. Dat je, je in, echt in je persoonlijke leven ervaar je me al te vaak. Je kijkt om je heen en je ziet de, je ziet de ellende. Je ziet de kanker bij de mensen. Je ziet de, de, de ziekte. De, de, de, dat we er met elkaar niet uitkomen. En heb ik nog niet eens over het grotere wereldtoneel. En dan... In je eigen leven, je eigen zorgen en alle, alle shit die je in je leven hebt. Maar dan is het toch inderdaad, zoals Alain zegt, en toch, er komt toch altijd weer een nieuw seizoen. En ik vond het heel mooi wat jou in je preekje op Lazarus had deze week, is uh, Allain had het over het zintuigelijk beleven daarvan. En ja. Dat vind ik wel mooi. Dat het geloof niet iets theoretisch is, het is niet iets ver weg, niet een soort ver van je bed show. Maar het zijn, hoe oud de verhalen ook zijn, is het heel erg iets voor hier en nu. En um, je kunt zintuigelijk het afschudden van, van je winterdip, zegt Alain. Ik denk, het is natuurlijk ook het, het, het lentefeest. Het feest van ja. nieuw leven. En um, er zijn mensen die, die, die, die hebben het over paaseitjes. Um, ja, dat is ook, ook nieuw leven, Dat is natuurlijk symbool staat, eieren, <laughs> eieren voor Lammatjes. nieuw leven. Waar je het ook in ziet. En dat was wel leuk, omdat ik van de, vanochtend dus als bezoeker was... kon ik luisteren naar de domina en die zei... Um, Vandaag vieren we Pasen, maar je moet wel even... en het is Pasen, dus er is nieuw leven. Maar je moet het wel even leren zien. Het is wel even een kunst van kijken. Mm -hmm. Het is natuurlijk heel eenvoudig om inderdaad dus de ellende te zien. En dan is het dus de kunst om, om, om ook anders te willen kijken... en om te herkennen van waar zie ik iets van Pasen terug. Ik zie Pasen terug als ik me de afgelopen tijd heel vervelend heb gevoeld. En ik, ik merk nu, hé, hey, de zon schijnt weer, de vogels fluiten en... Um, al die zorgen en al die ellende die hebben echt niet het laatste woord. En er komt echt wel weer een nieuw hoofdstuk. En ik krijg genieten van het voorjaar of wat dan ook. ja, ja. Ik, ik, doe ook, ik dwing mezelf ook elk jaar om er echt doorheen te gaan. Ik vast uh, 40 dagen van bepaalde dingen die ik uh, lekker vind. Koffie en uh, alcohol. En... Oh, vandaar dat jij nu zoveel koffie aan het drinken. Uh, ja, klopt. Ah, ik ben echt ah, ja. met een inhaalslag bezig. ja En dan ga ik naar de, de paas waken. Dus daar ben ik uh, zaterdagavond geweest. Dan kom je binnen in een donkere kerk met een kaarsje in je hand... Je hoort heel veel bijbellezingen, je zingt. Mm -hmm. En op een gegeven moment wordt het dan Pasen. Dan gaan alle lichten aan in die kerk. En dan hoor je uh, bellen rinkelen. Uh, en dan is het Pasen. Dus dan is ook het vasten over. Dus zodra je dan thuis bent, zet je een dubbele espresso... en maak je een wijntje open. Dat heb ik dan allemaal al in huis. En op die manier dus ook <lacht> uh, maak je ik het ook je zintuigelijk. Ja, ja. Ceremonieel, uh... Maar door die sobere tijd die ik daarvoor heb van 40 dagen... waarin ik echt heel chagrijnig ben geweest, ook extra... en me ja. echt een beetje... Uh, prikkelarm heb uh, door het leven meegegaan, dan komt dat ja, tien keer zo hard binnen eigenlijk. Dus dat doen we de laatste jaren heel graag. En ja. Ja. een tijd waarin het ook zo makkelijk is inderdaad om eventjes een snel uh, genotje of een pleziertje. Ja, of, uh, ja en je verdooft je... jezelf ook, hè? Ja. Dat is wat je met koffie... Ja, ik zit mezelf nu natuurlijk op te peppen met koffie. Hè? Ja, ja, Vanwege dus het... Mag het op de tijdstip, tijdstip hoor. Ja, ja, ja. Maar anders uh, kwam ik erachter dat ik eigenlijk de hele dag bezig ben... met mezelf oppeppen oh, of ja. verdoven. Weet je oh, soms s'avonds een wijntje. Ja. Of uh, overdag tijdens het werken koffie... terwijl je dan eigenlijk je lichaam vertelt je dat je moe bent. Nou ja, goed. Dus dat leer je dan ook weer. Het is ook een soort detox voor mij, ja. die vaste Tof. tijd. Wat ik interessant vind om te horen is dat uh, eigenlijk jullie... Uh, als ik jullie vraag wat hebben jullie met Pasen... dan gaat het veel verder dan alleen maar religie. Want veel mensen zullen zeggen, ja, leuke Jezus, leuk verhaal en zo. Maar dat geloof ik allemaal niet. Maar er is dus ook voor die mensen... heeft Pasen dus wel daadwerkelijk volgens jullie dan een, uh, een betekenis. Dus het is een feest van nieuw leven, van nieuwe hoop. Ja, daar ben ik echt super geïnteresseerd in. En ik, zou, ik wil heel graag die brug altijd bouwen... naar de mensen die juist zeggen... Um, ja, oké, okay. uh, dit, dit is een fabeltje uit de dood opstaan, dat kan niet. Mm -hmm. Dus uh, klaar, einde verhaal. Ik zou, als je denkt, dat kan niet... dan zou ik zeggen... Um, oké, okay, maar laat het dan niet het einde van het verhaal zijn. Er um, is een, een, een prachtig boek Geduld met God. En die titel die zegt alles. Um, als je nog eventjes inderdaad openstelt... voor wat heeft het verhaal misschien te zeggen... Dan, uh, dan kan je misschien heel veel van die rijkdom uh, die, die in het verhaal zit... Ook, ook echt waardevol zijn in je leven, denk ik, ja. Okay, ook als je niet gelovig bent, maar... ook als je voor iedereen... Ja, nou, ik denk dat religie, uh, religieuze feesten... zijn heel vaak aan seizoenswisselingen gekoppeld, bijvoorbeeld... of aan algemeen menselijke uh, wijsheden. Heel veel uh, feesten zijn bijvoorbeeld oogstfeesten... of uh, in dit geval hè, lentefeest, zoals kerst eigenlijk... en midwinterfeesten ook is, dus... Ieder mens uh, voelt zich lichamelijk aan die seizoenen ook verbonden. En religie heeft gewoon geholpen... woorden en verhalen daaraan gekoppeld... zodat je die seizoenswisselingen wat makkelijker doorkomt... en ja. wat intenser beleeft. Ja. Dus wat dat betreft is wat wij doen, denk ik, Jan-Willem en ik. Uh, wij laten religie niet inderdaad een geïsoleerd verhaal zijn. Uh, een, een oude theorie over een meneer die uit de dood opstaat. Maar het verhaal over alle mensen, ons allemaal. Ook ongeacht wat je gelooft. Ja. ja. Toch weten heel veel mensen niet echt waar Pasen voor staat. Een uh, Dominee uit uh, Amersfoort die ging de straat op en die vroeg mensen waar het voor stond. Laten we heel even luisteren. Weet jij ook, want ik merk een beetje aan de mensen hier dat ze niet precies weten wat er, waar, waarom er Pasen gevierd wordt. Of paasvakantie en zo. Zeggen mensen, ja, lekker vier vrije dagen. En zo. Weet jij misschien wat uh, Pasen waarom dat ook weer was ingesteld? Uh, dat Jezus eh. Uh... Uh. <laughs> ja. dus... Hoe zat dat ook weer? Hè? Voor de Pas is een goede vraag, ja. Ja, ja dat, dat vond ik ook. Ik heb geen idee. Nee, het nee. hm? ja, heeft iets te maken met uh, Christus. Uh, ja, ja. Dus, uh, ja. Maar wat ook weer precies? Uh, die gaat naar, hemel, naar de hemel of uh... hemel Volgens mij is hij met de Pasen uh, weer teruggekomen. Nee, dat was met hemelvaart. Teruggekomen? Nee, dan. Uh, nee. Dat moet toch oh. nog gebeuren? Met die Pasen is hij uh, aan het kruis gegaan volgens mij? Nou, die laatste die, uh, kwam nog een heel eind. Maar uh, uh, wat het filmpje in ieder geval laat zien... is dat veel mensen het eigenlijk niet echt meer weten hè, waar het voor stond. Wat vinden jullie daarvan als theologen? Ja, joh, ik moest wel lachen. Ik lees even het laatste berichtje uit mijn WhatsApp voor. In mijn studententijd allerlei clubjes. En er was er eentje. Uh, sorry voor de... In, in zo'n groeps-app, weet je wel. Uh -huh. Echt vanavond. <laughs> sorry voor de gelovigen onder ons. Maar ik had liever gezellig met mijn club mijn dertigste verjaardag gevierd... dan... Uh, dan dat ik gedwongen Pasen a.k.a. de kruising van Jezus moet gaan vieren. Op mijn eigen verjaardag. En wat had iemand anders gestuurd? Even Wikipedia. Pasen, dat het dus niet zozeer om de kruising... dat Pasen niet om de kruising gaat, maar om inderdaad de opstanding. Ja, ja je, je zat er wel close bij. Weet je wel. Ja, nou, ja, dat, dat, dat, is, dat is ook optimisch. al een heel eind. Ja. Nee, ja, laat staan pinksteren. Ja, precies. Uh, ja, ja. Goed, uh, je zou bij wijze van spreken een prijs kunnen uitloven aan de luisteraars. Ja. Uh, als je weet wat Pinkster betekent. Ja, nee, maar goed. Ja, ik, ik heb een uh, boek geschreven, Willem. Komt volgende maand uit. Uh, waarin ik eigenlijk aan mijn seculiere uh, leeftijdsgenoten probeer uit te leggen wat al deze feesten betekenen. Zodat ze een soort van uh, snelle, uh, snel naslagwerk hebben. Uh, God en ik gaat het heten. En daarin vertel ik dit soort bijbelverhalen aan uh, mensen zoals ik die niet zijn opgevoed met het christendom. Ook omdat het nodig is. Dat hoor je aan zo'n uh, opname van net. Mm -hmm. Mensen weten gewoon niet zoveel meer van. En het is toch wel erg handig om het te weten. Want uh, je, je kunt zeggen, Nederland seculariseert. Maar de wereld is een toneel waar ontzettend veel uh, invloed van religie nog is. Er zijn zoveel krachten uh, aan het werk van verschillende soorten religies. Ook in Nederland nog. Waar, hoe, deze Waar zie je week, dat in Nederland? Ja, deze week was er nog bijvoorbeeld hè, een imam in opspraak. En dan heb je het over uh, de, de vrije, godsdienstvrijheid in, in de grondwet. Uh, mensen worden bang omdat ze niet weten uh, wat een imam nou precies is. En wat betekent nou precies wat hij zegt. Hm. Nou ja goed, uh, onbekend maakt onbemind denk ik ja, ook. En dat ja. geldt zeker voor religie ook. Okay, dus maar het is maar belangrijk wat, maar, ja. om geïnformeerd te blijven. Ja, ja, want veel mensen zeggen... ja, religie, dat is toch een beetje iets van vroeger. Dat is langzaamaan het uitsterven. Ja, er dat zijn, dat zijn boe nog wat hobbyisten ja. die dan dat hebben. Maar... Nee, kijk, je ziet... in de hele wereld zie je uh, uh, uh, politieke leiders uh, nog grijpen naar religie... als een soort nieuw veld om steun te vergaren. Uh, bij Trump bijvoorbeeld zie je ook zijn wending naar de christelijke religie. Hij is ontzettend uh, populair onder uh, ja, rechtsconservatieve uh, evangelicals... Mm -hmm. Maar goed, dat is nog lang niet uitgespeeld. Wereldwijd groeit het aantal gelovigen ook gewoon. Alleen wij zitten in die uh, Nederlandse bubbel. Nederland is een ontzettend seculier land. En dan zijn onze mediamakers nog eens allemaal uh, babyboomers... die precies van die generatie zijn. Uh, die de rug eh, heeft gekeerd, ja, die is weggerend Ja, die kerk. Ja, de, de, de, die, uh, die ja. En die denken, dat, eh, die denken dat zij de enige op de wereld zijn. Ja, ja goed, dus eigenlijk is het wel is. lekker dat we dan... Uh, we zitten nog maar op de nacht, maar we werken eraan, hè? <laughs> ja, we werken eraan, Wie weet, ja. volgend jaar uh, overdag uh, om over Pasen te praten. Maar goed, we vieren dus de opstanding uh, van Jezus... en dan op Goede Vrijdag is hij aan het kruis gegaan, toch? Exact. <laughs> ja, precies. En wat is Witte Donderdag dan? Op Witte Donderdag viert Jezus... Uh, voor het laatst uh, houdt hij de maaltijd met zijn leerlingen. En dan wordt hij uh, daarna verraden door een van zijn leerlingen... Dus dat is de aanloop uh, naar de kruisigingen eigenlijk. Oké, okay, oké. Okay. Nou weten we dat ook weer. Witte Donderdag uh, is dus ook een soort van onderdeel van Pasen dan eigenlijk. Een soort voorloper. Exact, ja. Het hoort allemaal bij elkaar. Dan hebben we Goede Vrijdag. En wat is de zaterdag dan? Hebben we daar nog een naam voor? Stille Zaterdag. Stille Zaterdag. Ja. Dan, ah, dan is hij gekruisigd natuurlijk. Dan dus is hij gekruisigd, ligt Jezus in het graf... en zijn leerlingen en zijn volgelingen en zijn moeder... Uh, zijn gedesillusioneerd, want Jezus zou de grote redder zijn... en nu ligt hij dood in het graf. Uh, de dag erna pas, want zaterdag is de verplichte rustdag in het Jodendom... Mm -hmm. dus ze mogen niet het graf bezoeken met uh, geurige olie en zo. Dus die bereiden ze voor en op uh, zondag komen ze dan daar naartoe... naar het graf van Jezus, na die dag wachten. En dan pas komen die vrouwen erachter, hé, hey, dat graf is leeg. Dus uh, Pasen is pas een dag daarna. Stille zaterdags is die tussenfase tussen hoop en vrees. Ik heb een beetje een flauwe vraag. Ik heb altijd vroeger in de kerk gehoord... dat Jezus is opgestaan op de derde dag. Maar dat klopt toch niet? Want het is vrijdag en dan zaterdag en zondag. Is nou ja, dan ja, Vrijdag 1, zaterdag 2, zondag 3. Ja, oké. Okay. Het kan, ja. ja. Ja, als je het op die manier uitlegt. Ja, er zijn ook heel veel complottheorieën over, maar laten we ons daar niet een in verliezen. Nee, nee, laten ja, we dat sure niet doen. zou je kunnen zeggen dat Paas het belangrijkste feest van het christendom is, Jan Willem? Ja. ja. Waarom? Ja, het staat dus wel zo centraal dat dus die dood niet het laatste woord heeft. En dus dat natuurlijk uh, geen christendom zonder Christus. Um, ja, en. Uh, daar is Pasen, ja, dat is wel het, het verhaal waar alle verhalen zich mee samenhangen. Het is wel grappig als ik met Kerst moet preken, dan gaat het over de geboorte van het kindje wat dus de uh, Messias wordt is. En uh, dan zeg ik, dan begin ik, uh, we moeten het over Pasen hebben me, met Kerst. En eigenlijk het hele jaar door heb je het over Pasen. Uh, ja, dat is er wel centraal. Ja, en uh, Pasen hangt ook aan het belangrijkste feest van de Joden, Pesach. Uh, en dat is wel een mooie verbinding. Wat dat betreft heeft Paas dan al heel oude papieren... die ver teruggaan mm -hmm. achter de geschiedenis van het christendom. Oké, okay, veel ouder dan kerst eigenlijk. Ja, klopt. Ja. Er is hier heel sterk in, dat is fijn. Ja. <laughs> die kent dan weer dit soort uh, feitjes. We hebben ook nog tweede paasdag... maar dat heeft niet zoveel met religie te maken, toch? Dat ga je doen, uh, tweede paasdag, Jan-Willem. <laughs> dat, is, dat is morgen, toch? ja ja eigenlijk al Eigen vandaag, vandaag. Ja. ja het is eigenlijk vandaag ja hè? klopt nou dat zal ik je vertellen um, ik ga naar de verjaardag uh, een familie uh, in de verja uh, verjaardag in de familie wel gezellig wel vroeg ook weer ja precies jij <laughs> Uh, ja, ik, ga, ik heb een familiedag ook. Oh, ja. oké. Okay, nou, gezellig. Geen beubelboedevaars ja. dus hier. Ik nee, ga, nee, heb nee, zelf nee. ook een familiedag, dus uh, dat is hartstikke gezellig. Nou. Maar goed, geen religieuze component, dus die tweede paasdag. Um, wat, maar nou, wat ik altijd zo gek vind aan Pasen... ik ben dan in de supermarkt geweest, bijvoorbeeld zaterdag... en daar zie ik helemaal niks van Jezus. Ik zie alleen maar paashazen en eieren. En uh, ik vroeg me af waar dat nou vandaan kwam... en toen heb ik gebeld met Ineke Stroeker, Zij is directeur van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur. En ik heb haar gevraagd, waar komt die paashaas nou vandaan? Ja, dat is eigenlijk heel raar die paashaas met die eieren brengt, want die kan helemaal geen eieren leggen. Ja. Nou, wij hadden vroeger de paasvogels en katholieken hadden de paasklokken en die klokken die gingen op witte donderdag gingen die naar uh, Rome en die kwamen op uh, zaterdag kwamen die terug en die legden overal uh, ja in de weilanden in de tuinen legden die eieren. En eieren waren voor mensen heel belangrijk om weer aan te sterken naar de vaste. En als je nou bijvoorbeeld een grote tuin had en je had ook kippen, dan legde je overal die eieren neer en dan mochten de kinderen van arme mensen mochten daar de eieren komen zoeken. Uh, ja, en ja, toen op een gegeven moment, in Duitsland kenden ze die paashaas, want een paashaas is ook een, uh, ja, een, een, haas is ook een vruchtbaarheidssymbool. Uh -huh. En toen kwam die uh, in de 19e eeuw eerste bron is van 1835, eh, kwam die naar Nederland en die, ja, die zou dan die eieren gaan leggen. Nou, wij snapten er niks van en wij vonden het ook... Ja, Duitsland was toch een hele vreemde cultuur, een verland eh, in onze beleving toen. En eh, zo'n vreemde traditie wilden we eigenlijk helemaal niet hebben. Maar ja, de kinderen vonden het wel leuk natuurlijk. En er waren leuke... Eh, op een gegeven moment kwamen er ook leuke kaarten ervan. En nou ja, de paastijs zag er ook vriendelijk uit. En zo is hij heel langzaam toch ook bij ons Pasen gaan horen. Maar ja, wij konden dat niet verklaren natuurlijk... waarom ja, hij eieren ging brengen. En toen hebben wij er een verhaal van gemaakt... dat hij ooit betoverd was, want hij had iets gedaan wat niet mocht. Wat is nooit betind geworden, is niet opgeschreven. Maar uh, omdat hij uh, betoverd is, mag hij nog maar één keer per jaar eieren leggen. Nou, uh, zo. en zo is die paasthuis gekomen... Oh, dat is eigenlijk ook helemaal niet zo'n heel bekend verhaal over dat betoveren. Want dat had, dat had ik eigenlijk niet meegekregen. Nee, oudere mensen weten dat soms nog wel, hoor. En dan vraag ik van, uh, uh, nou, maar wat had hij dan gedaan, hè? Want hij zou dan, misschien heb ik dat niet goed uitgelegd... die paashuis zou een vogel zijn geweest. Uh, en die is betoverd omdat hij iets gedaan had wat niet mocht. En toen werd hij een haas. Maar ja, om hem te troosten mocht hij nog maar één keer per jaar eieren leggen. Nou, wat hij dan gedaan is, dat weet ik dan niet precies, want dat, dat, dat heeft, vertelt het verhaal ook niet. Maar tegelijkertijd, een haas maakt ook een soort nest, hè, zo. en daar legden vogels vroeger ook wel een ei in. En, en de haas is natuurlijk ook een vruchtbaarheidssymbool. Het staat op schilderijen ook heel vaak als het met vruchtbaarheid te maken heeft. En paas is natuurlijk ook een vruchtbaarheidsfeest. Ja, ja, nou, ik, ik vind het maar wonderlijk, want uh, ja, de, de, de weg van uh, het kruis van Jezus naar een konijn of een, een haas, dat is wel heel lang. Ja, dat is ook wel heel lang. Maar kijk, alle religieuze feesten hebben ook een volksculturele uh, invalshoek. Hè? Kijk, en het ei hoort natuurlijk al sinds de vierde eeuw bij Pasen en staat symbool voor het graf van Christus, hè, waar Christus uit, uh, uitgekomen is uit opgestaan is en, een kijkje, en het is tegelijkertijd een voorjaarsfeest, een nieuw begin. En het kuikentje komt natuurlijk uit de, het ei. En eieren is natuurlijk ook, je mocht op, in de vaste mocht je geen eieren eten. En dan werden die eieren opgespaard. ja En van ei krijg je ook weer krachten. Eh, Daar zou je ook weer van aansterken. En vandaar dat wij met Pasen heel veel eieren eten. Al dus Ineke Stroeke, de directeur van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur... die mij dus vertelde waar de paashaas en de eieren vandaan komen met uh, Pasen. Uh, dat lijkt een beetje op wat jullie allemaal zeiden... dat het ook een voorjaarsfeest is, een nieuwe hoop, een nieuwe leven... een uh, vruchtbaarheidsfeest kwam nog langs. Ja, een dus... beetje paas bingo, hè? Ja, het is wel een beetje paas bingo. Ja, Precies. Maar goed, weten we dat dus ook weer? Uh, kan Jezus eigenlijk nog wel op tegen de paashaas? Hmm. Nou, de, de, de, daar, daar werken we hard aan. Ja. ja, dat is jullie taak misschien wel een beetje. Van mij mogen ze ook samenwerken. Dat maakt me allemaal ja, niet uit. Daar ben ik ook niet zo allergisch voor. Nee. Nee, als als we de verhalen kunnen vertellen waar, het, uh, waar die bijbelverhalen misschien naar wijzen... Dan, uh, dat, ja, dan, dan kun je daar alles bij halen. Maar goed, je hebt dus ook een, inderdaad hele folklore die er omheen wordt gebouwd. Mm -hmm. En uh, in de supermarkt zie je een heel interessant beeld... van hoe men nu naar het paasfeest kijkt... Waarvoor wij een uh, theologieopleiding uh, hebben gevolgd. Die vervolgens als een tang op een varkens slaat. Ja, wat je daar ziet. Soms maar dat wel, is ook grappig. Ja, ja. ja, nou ja de paashazen, die hebben in ieder geval in de supermarkt uh, nogal de uh, Jezus verslagen. laat ik het zo zeggen. Ja, het, het is ook natuurlijk niet gezellig als je dan uh, je brood smeert met boter in de vorm van een gekruisigde man. Dus ik kan me ook wel iets bij voorstellen. Ja, dat zou misschien niet zo goed verkopen. Nee. Nee, is dat het dan? Is het gewoon commercie? Nou, in de supermarkt is het natuurlijk uh, je reinste commercie, ja. Ja, logisch. Ja, nou, misschien nog een leuke uitdaging voor jullie theoloog... om, om een Jezus te, te, te marketen. Nu een chocolade crucifix, ja. Ja, <laughs> ja, ja. ja maar, maar hoe weet... is die relatie? Hè? Kan dat? Hoe, in hoeverre kun je commercieel uh, je, ja, je, je manifesteren... Om, uh, om, om ook een verhaal te vertellen en zo? Dat zijn wel interessante vragen, ja. Nou, ik denk dat de commercie wel uh, een van de grote tegenstanders... van de religie is in deze huidige tijd, toch? Ja, wat, uh, misschien wel. Ik denk dat, nou, wat ik zie als concurrent... is een winkel als uh, Rituals. Dat is even een heel ander verhaal. Even kijken, dat is maar een winkel met, is een met luchtjes. Een winkel. Ja, en een, een, dus zeg maar, als uh, ja. je niet weet wat je moet kopen voor iemand... dan ga je naar Rituals en dan haal je daar zo'n pakketje... voor een pakketje 15 met, uh, of 20 euro af van hoe... En dan kan je, dan, hoe, kan je lekker douchen douche en, douche en zo, toch? Shampoos en zo, dat soort ja, dingen. Dus ja, Sinterklaas ook heel goed. Ja, maar er wordt een soort eh, religieus, uh, re religieuze marketing hangt er eigenlijk aan. Als het een soort uh, ver Oosters oud uh, geheim ingrediënt oh, ja, ja, is ja, wat ja. er dus, Dan denk uh, ik, ja, misschien is dat yeah. wel een beetje uh, misschien is dat een grotere concurrent dan de paashaas. Ja, ja, misschien wel, ja. Een beetje de cultus van het. Uh, het wijst naar een inderdaad een heel Oosters, uh, mystie, mystiek uh, ja, dat is het van een Hollands bedrijf. Daar niet van. Ja, dus, uh, geen idee. Ja. Zou best kunnen, ja. Is het? Ja. Oké, okay, cool. <laughs> maar ja. Nee, goed. Ja, goed. Concurrentie en uh, religie, ik vind het dan een beetje een lastig verhaal, Willem. Ik combineer liever verhalen. Ik Precies. vertel liever mijn eigen verhaal. Ga, ja. ga uit van de kracht van het verhaal. Nice. En dan. Uh, niet vanuit de angst. Nee, Gewoon, nee, nou, zo, nee. Over angst gesproken. Pasen is ook wel een onderdeel van een uh, politieke discussie. Twee jaar geleden bijvoorbeeld kwam uh, Halbe Zelstra, de toenmalige, ik meen, fractievoorzitter van de VVD... met een uitspraak over de HEMA. Want die winkelketen die maakte toen bekend... dat ze zouden stoppen met paasproducten. En uh, hij zei toen onder andere dit. Ja, ik vind dat echt jurijnste onzin. Uh, volgens mij is er geen moslim in Nederland... die daar aanstoot aan neemt. Want het hoort echt bij Nederland. En als een bedrijf als de HEMA uh, dit soort dingen doen... dan zijn ze echt van pad. Uh, dit is volgens mij nou echt zo'n zo zo typisch moralistische directie... die denkt dat ze iets goeds voor de wereld doen... en vervolgens alleen maar schade aanrichten. Hier worden christenen niet blij van, hier worden uh, uh, moslims niet blij van... hier wordt niemand blij van. Alleen de directie van de HEMA. En ik zou zeggen, mee ophouden. Onmiddellijk. Maar uh, de directie van de, van de HEMA wordt hier toch ook niet blij van... met de hele ophef. Nou, ik kan, ik, ik kan u zeggen dat uh, ik ga mijn... Uh, hoe noemen ze het ook weer? verstop dit jaar niet bij de hema halen. Dat is het resultaat van hun beleid. En als we nou echt de Hollandse eenheidsmaatschappij zijn... dan zouden ze zich een beetje aan de Hollandse tradities moeten denken. En daar hoort Pasen bij. Aldus Halbe Zelstra van de VVD. Alleen, jij bent heel erg aan het ja, ja, Vroeger waren politici zoveel beter. Hè? Je zou toch denken, waarom is deze man in hemelsnaam zijn baan kwijtgeraakt? Maar hij zegt het is een soort oorlog op Pasen. Wordt er. Uh, ge, uh, uh, ja, er wordt ja. elk jaar in bepaalde rechtse media. Soms door rechtse politici wordt er gesuggereerd dat. Uh, het woord Pasen. Hè, je, bijvoorbeeld, je koopt nu geen, uh, geen paasbrood meer. Maar seizoensbrood staat er dan op het bonnetje van je supermarkt. En dat komt omdat ze hetzelfde ding. Uh, ook met kerst verkopen. Hè? Ja. Dan hoeven ze maar één product te maken, hè? eventueel één verpakking. Uh, maar dat wordt dan gezien als een soort complot... Uh, dat onder invloed van uh, de moslims... het woord Pasen wordt weggehaald van de verpakkingen... omdat moslims het anders niet eten of niet kopen... of winkels gaan boycotten, zoiets. Nou, er wordt een hele complottheorie uh, opgebouwd. Het, het slaat nergens op, maar helaas uh, ja, komt het wel elk jaar weer terug... in de media, die discussie. Heel vermoeiend. Ja, Jan-Willem en de oorlog op Pasen, dat zie je ook niet? Ja, jammer inderdaad. Want uh, ze hebben gelijk dat ze het, uh, dat je dus datzelfde brood verkopen met Pasen en met Kerst. En misschien nog wel met, uh, met het suikerfeest en met andere momenten. En um, ja, kijk, het, wat mij betreft zal mijn worst wezen hoe, de, hoe dat brood heet. Het gaat om, het gaat om de verhalen, in ieder geval die ik graag vertel. En het verhaal van Pasen... Um, ik denk niet dat Jezus het heel jammer zou vinden... dat uh, de paaseitjes niet meer uh, zo heten. Verstop-eitjes, hè? Ja. Nee, uh, goed, een rare polemiek altijd. Waar ik heel weinig mee kan. En ik denk dan ook, hè, dat zijn ook... Uh, ja, goed, als iedereen die een grote keel opzet... om het verdwijnen van uh, de oer-Hollandse uh, religieuze traditie... als iedereen gewoon naar de kerk komt uh, met Pasen dan zul je zien dat Pasen uh, steeds minder zal verdwijnen. Want uh, commerciële winkels volgen natuurlijk gewoon de markt. En als er weinig markt is voor het woord Pasen of voor religie... dan verdwijnen die woorden ook langzamerhand uit uh, de schappen. Ja, maar wat Halve Zijlstra je zegt, is het hoort bij de Nederlandse cultuur. Dus het is meer dan alleen religie. Ja, maar als Halve Zijlstra dat vindt... Ja, de Nederlandse cultuur. En dat, dat trek je dan los van... Uh, ja, precies. Dus dan heb je eigenlijk een soort cultureel christendom... Uh, en je hebt de kerkelijke, mm -hmm. kerkelijke traditie die daar een beetje uh, los staat. Ja, de vaststaat. joods-christelijke cultuur, daar, daar uh, wordt ja. veel over gepraat in Den Haag. Ja, ook een grote hoax, zoals ze dat noemen. Wat is dat, een hoax? Uh, ja, Iets wat niet waar is. denk ik. Ja. Uh, maar goed, uh, ja, daar verzet ik me altijd erg tegen. Want uh, dat is vaak symboliek. Die wordt gebruikt om anderen uit te sluiten. Als je het hebt over wij zijn met elkaar een joods-christelijke cultuur of een christelijke cultuur. mensen die dat zeggen, bedoelen eigenlijk. Eh, we zijn hier geen moslims. Dus het is een uitsluitende term in Heel plaats verdrietig van. van ja. Ja, ja. ja, Jan Willem, jij ook? Ja, absoluut. absoluut. Dus inderdaad, het, een term om andere mensen buiten te sluiten. En het is juist inderdaad als je zegt van dat het vaak uit een soort angst voor die ander. Of angst voor iets wat ons, uh, wat ons vreemd is. Als dat, als dat het uitgangspunt is. En dan gaan we met elkaar ruzie maken over de eitjes van de. Van, van de. maar ja, dan, dan, dan kraakt mijn land, mijn platteland. zou uh, klinkt in een liedje wat vertaald was door Freek de Jonge. Ja, dat is jammer gewoon. Ja, ja, als, we, ja. Als, we, als, we, als het land op die manier verdeeld is. En als mensen op die manier verdeeld zijn. Ja, ja het is een beetje uitspelen tegen elkaar. Dus dit soort uh, trucjes, ja. Het is ook. Uh ik koop er niks voor, ik speel ook liever niet mee. Ik word er altijd wel een beetje verdrietig van, van dat soort, uh, ja. Nou zullen mensen thuis, uh, soms, uh, sommigen misschien denken... ja, wat zit hier nou voor een dat je linkse theologen hier in de studio? Nou, weet ik niet. <laughs> wat zeggen of, jullie dan? Ik weet niet of ik me daar heel thuis voel. Nee, maar dit is gewoon wel op het moment dat... op het moment dat er zulke mensen op die manier worden buitengesloten van vooraf... en dat er van vooraf aan een soort wantrouwen is naar die ander... En als ik dat zie in het publieke domein, in het publieke discours. Dat is iets wat ik toch ook niet wil als ik iemand ontmoet hier vandaag in de, in de gang. En ik denk van tevoren: Willem, ik ken jou van Twitter. We zien elkaar volgens mij. Hebben we elkaar uh, nee, volgens mij in niet, het echt niet maar... gesproken? Nee. Als ik hier naartoe ging en van tevoren dacht: Nou, die Willem, dat is, uh, dat is echt niet veel soeps hoor. Dat is uh, dat, dat soort wantrouwen naar die ander. Alleen omdat we elkaar nooit echt hebben gesproken, omdat ik de ander niet ken. Ik zou het heel tof vinden als we met z'n allen een soort um, elkaar. Een, elkaar en elkaars cultuur respecteren. Tot de, en, en elkaar ook tof vinden... totdat het tegendeel bewezen is... in plaats van uh, andersom. Oké, okay, alleen een linkse theoloog? Uh, Voel jij je daarin thuis, die term? Ik uh, ben een theoloog... en ik stem uh, wel links. Ja, dat klopt. Ja, goed. Uh, <laughs> wat okay. zal ik daar voor de rest van <laughs> zeggen? Ik, iemand zegt dan altijd tegen mij... Uh, iemand uh, die voor zijn dertigste... Uh, niet links is, heeft geen hart. En iemand die op zijn veertigste niet, uh, niet rechts is, heeft geen verstand. En nou, dat moet ik dan nog maar zien. Maar goed, uh, inderdaad. Over elf jaar uh, spreken we elkaar uh, weer. Ja. Ja. Ik ben overigens niet bij uh, de HEMA geweest waar het net over ging. Dus ik weet niet hoe de eitjes van de HEMA op dit moment heet. Hebben jullie enig idee? Verstop eitjes, paas wat is het? Ik heb wel een idee, want uh, Halbe Zelstra is datzelfde jaar... dat hij dit zei. Ik dacht dat het 2016 was. Is hij ja, nog gerustgesteld door de HEMA? Hij heeft een mooie folder van de HEMA nee, gekregen, yo. volgens mij... waarin gewoon... Fijne paasdagen stond. En hij heeft die ook uh, opgelucht, getwitterd. Gelukkig, oh, de toch HEMA toch paas. We is die speciaal het voor hem laten maken, ja. uh, op lage 1 of ja, zo. dat is een uh, uh, Nee, dus er was niets aan de hand. Over het bedrijf van onze cultuur gesproken... Uh, laten we nog heel even naar Ineke Strokken luisteren over die paasa's... want die zijn er nog wat leuks over. Moet je echt denken, dat was het, dezelfde discussie als het suikerfeest nu. Hè? Want die Duitsers, dat, ja, dat was toch zo'n vreemd volk? En uh, ja, dat moet je ook in die tijd zien. Hè? We, waren, ja, we wilden toch vasthouden aan onze eigen tradities. En dat was de paasvogel of uh, de paasklokken. En uh, ja, die paashaas, ja, daar, daar vonden we eigenlijk niks. En toch is hij bij ons paas gekomen. En we weten niet beter. Nee, ja, wij hadden dus de paasvogels en de paasklokken. En die paashaas, dat was ook een bedreiging van onze cultuur dus eigenlijk toen, zegt hij. Ja, dan zie je toch dat hij heeft gewonnen, hè. Dus verandering hou je ook eigenlijk niet tegen. Nee, nee, dat uh, zeiden zij in uh, alle wijsheid. Uh, wat, wat, ja, zouden we iets nieuws kunnen bedenken misschien? Wat we met paas kunnen introduceren? We hebben de paashaas. Die, ik, ik vind de paashaas zo'n onzin. Ja, ik zeg het maar gewoon. Uh, oh. Wat, oh. wat, kunnen we? Ja, nou zeg ik wat, hè. Bedreig ik nu ook de Nederlandse cultuur... als ik zeg dat ik de paashaas onzin vind? Maar kijk of er nog boze bellers zijn straks. Ja, wie weet. Nou, het lam is natuurlijk een, een, ook een diersoort... die met paas is geassocieerd. Misschien is dat een mooier symbool. Het lam is ergens heel weerloos en ergens heel vrolijk. Een paaslam. Mm -hmm. ja. Chocolade in de vorm van een paaslam. Ja. Of zo. Nou, wie weet. Ja, dat onschuldig het, ja. wordt geofferd. Ja, ja, exact. Ja, en de eitjes, die passen dan ook weer niet bij de haas... maar ook niet bij het lam, dus dat maakt er weer niet uit. Nee, die eitjes die komen zo, ja. Die zijn gewoon niet uit te roeien, Willem. Nee, de eitjes zijn niet uit te roeien. Laten wij naar uh, wat uh, muziek gaan luisteren uit The Passion. Ja, dat moeten we dan toch ook bespreken. Het is ongeveer het uh, ja, uh, bekendste paas paasevenement van de afgelopen jaren... georganiseerd door de EO en de Karo ncrv Die hebben elk jaar een uh, evenement... waarin met een soort nederpop... Uh, uh, lijstje nederpopliedjes... het uh, verhaal van Jezus Christus wordt verteld. En uh, dit liedje zat er ook in. Diggy Dex samen met Paul de Munnik. Laten we dansen.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 Dansen. Laten we dansen van Diggy Dex. Samen met Paul de Munnik Zat in de Passion dit jaar. Nou heb ik maar laten vertellen dat jullie heel verschillend over de Passion denken. Zometeen meteen na het nieuws van drie uur gaan we nog even uitgebreider wat over hebben. Maar Jan Willem, jij vindt het heel mooi toch? Ja, hij vindt het te gek. Waarom? Nou, ik ben altijd wel een beetje misplaatst trots op Theo. Want ze, ze, ze vertellen de, uh, dit verhaal gewoon op zo'n eigen tijdse manier. Waarbij uh, ze toch miljoenen mensen in Nederland weten te bereiken, te raken, te roeren. En dat is wat het verhaal doet. En op het moment dat je een boodschap helemaal overkrijgt... tot en met uh, de tranen in de ogen van sommige mensen... die daardoor getroffen worden, geraakt worden... die weer opnieuw de weg ook, soort van die drempel naar de kerk die hoog kan zijn... wel weer weten te vinden. Die, die maar eens op een alpha-cursus afstappen of, of wat dan ook. Um, ja, dat vind ik, vind ik bijzonder. Alpha-cursus, dat moet je even oh. uitleggen. Ja, dat is een soort inleiding in het christelijk geloof, maar of ja, wat dan ook. Alleen, wat vind jij van de passion? Ik vind het een heel knappe prestatie, uh, absoluut. <laughs> maar ik had begrepen dat jij, wat dat ze uh, in het gesprek met Willem, dat jij er niet zo fan van bent. Ik ben er zelf niet zo'n fan van. Nee, ik heb al uh, een paar jaar eigenlijk niet zelf gekeken, de eerste jaren wel, uh, en ik vind het ontzettend knap. Alleen ik ben niet de doelgroep, denk ik. Op een of oh, ja. andere manier. Okay. Dus nee, er zit voor de rest helemaal niks uh, zuurs achter van... dat moeten ze mee stoppen. Oh, om, ja. ik, uh, ik ben alleen gewoon niet de doelgroep. Oké, okay. ja. jij bent niet de doelgroep. Ik heb wel Jan Willem erin gezien. Oh, oh, ja, niet dit jaar. Dat is klopt. Ik heb uh, nog mogen figureren als de chauffeur van Jezus een paar jaar geleden. Ja. Yeah. Oké, okay, nou. dus het En toen heb weer... ik het dus wel gekeken. Oh, ja. Ja. De chauffeur van Jezus zit hier uh, in de studio. Er wordt ja. ook druk getwitterd over deze uitzending. Hashtag Theologie Bingo. Die wij op een gegeven moment in het leven hebben geroepen deze uitzending. Gaat best wel lekker. Uh, kerkelijk jaar, hebben jullie gezegd. Gelaagd. En oh. toch... Um, wat heeft het verhaal te zeggen nice. tussen hoop en vrees? Ja, het gaat nog wel even door met de Theologie Bingo. Het is een lange lijst van clichés die wij hier oplepelen. I love it. Ja, ja. Nou, hashtag Theologie Bingo kunt u meelezen. <laughs> uh, dat ook tijdens het nieuws van drie uur. Dat horen we zo meteen. En daarna praat ik door met mijn twee gasten. Nachtkijkers.